Jorge Zorrieta, de vader van prinses Maxima, wordt door de Nederlandse justitie niet vervolgd voor de verdwijning van de Argentijnse politieke gevangenen. Het landelijk parket heeft in de aangifte onvoldoende aanwijzingen gevonden voor de verdenking dat Zorrieta betrokken is bij die verdwijningen. Nabestaanden van een Argentijn die in 1977 in Argentinië verdween, deden in september aangifte tegen Sorgueta. Hij zou hebben geweten van de verdwijningen onder generaal Videla in de jaren 70. Hij was toen staatssecretaris. Advocaat Zegveld van de nabestaanden overlegt met haar cliënten of er nog vervolgstappen worden ondernomen.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 De demonstranten hadden zich verzameld bij het hoofdkwartier van de omroep NTV. Volgens de betogers is in NTV-programma gesuggereerd dat protesten tegen Poetin door Amerika worden gesteund en dat de betogers er geld voor krijgen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. Het wordt rond het vriespunt. Morgen veel zon en 11 graden. Dit was het.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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Ineke Venrooy. En zij is psycholoog, therapeut, healer, auralezer. En ze geeft klankschalenconcerten. Nou, we gaan het in dit blok hebben over therapie, Ineke. Want jij bent uh, therapeut, met psycholoog. Uh, ik vind het leuk om te vermelden dat wij al één uh, keer een hele uitzending hebben gewijd aan psychiatrie. Uh, dat was van een Zandvoortse psychiater.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 Um, en ik, ik had ook het gevoel dat, uh, laat maar zeggen, het, het soort klacht ook anders was. Ja, als, uh, um, als, als coach, um, ja, ik heb in het bedrijfsleven heel veel gewerkt. Dus dan kom je heel veel op, op uh, stress of uh, leidinggevende die uh, toch niet helemaal goed uh, de touwtjes in handen hebben.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 Nou, het is allebei uh, niet fijn. Wat is het verschil? Uh, Burn-out krijg je echt uh, door uh, werk. Heel veel hard te werken. Het zijn ook perfectionistische uh, mensen die heel, alles eruit willen halen. Heel veel ballen in de lucht hebben.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 Last van hebben. En overspannenheid? Ja, dat, dat hangt er zo van af. Dat, ah. dat ja, de een is, uh, is meer overspannen dan de ander. Ja. Hm. Dat kan ik niet helemaal. Laat zeggen. ik het anders vragen. Wat zou je liever hebben: een burn-out of een overspannenheid?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 Burn-out zeg je dan in feite zwaarder is dan een overspannenheid. Hè? Dus een burn-out die wordt dan wat meer door een coach gedaan en een overspannenheid wat meer door een therapeut. Dus dat is bijna, bijna een tegenspraak hè, met nou, het is Dat zou dan een coach zijn die wel gespecialiseerd is daarin. In en het verschil is dat je met burn-out heel veel gedragsmatige dingen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 Ik denk dat een gewone coach niet aan een burn-out zou beginnen. Dat is mijn inschatting. Nee, niet als je daar uh, niet gespecialiseerd in bent. Dat zou nee, ik zeker seef. niet doen. Ja. Nee, nee. Ja. Ik, ik, vind, ik vind overspannenheid als therapeut leuker. Want dan kan ik <laughs> me dieper graven. Ja, dat is wel heel leuk. Maar. Mensen die thuis overspannen zijn. <laughs> <laughs> maar ja. dan, dan mag ja. je meer je kijken naar de oorzaken. Ja. Dat is iets minder uh, gedragsmatig werken. Ja.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 Ja, het doet mij denken aan een vakantie in Barcelona op de een of andere manier. Daar heb ik dit, dit nummer op mijn iPad, op, hoe heet dat ding, <laughs> op, uh, op zo'n uh, mp3-speler heel vaak gedraaid. Ik vond het heerlijk en dan was ik aan de zee aan het uitwaaien. Geweldig. Hmm. Ja, mooi. Ja. ziet het helemaal voor me. Dat is inderdaad wel zo'n nummer die daar uh, wel voor leent van lekker ja. aan zee. En, uh, ja.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 Ja, nee, dat is, uh, dat is echt voor mij een, een cruciaal moment als mensen durven te voelen waar ze het over hebben ja. en wat ze hebben meegemaakt. En wat is daar het voordeel van? Daar zitten vaak uh, blokkades, knopen. Mm -hmm. En met name uh, depressieve mensen bijvoorbeeld, ik noem maar uh, een, een type, ja, dat zijn mensen die niet meer durven te voelen.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 En de verbale communicatie. En ja. zij is zich er totaal niet bewust. Maar ze jaagt dus iedereen in de boom in. Terwijl zij dus helemaal niet weet waarom. Ja. Omdat ze dus een hele andere binnenwereld heeft dan een buitenwereld. Dus daar zijn we nu mee aan het werk. Van, ja, dat is belangrijk dat ze zich in ieder geval bewust wordt. Dat het, ja. uh, dat is. En het mooie is, vind ik dan. Dat de non-verbalen, dat, dat ligt dus niet. He, dat, dat is wat jij ook zegt. Dat ja. lichamelijk, en non dat is bijna hetzelfde. Ja. Dat ligt niet, hè? Ja. ja, dat is mooi. Om, om ja. mensen bewust te maken, ook van hun binnenwereld. ja.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 Daar, ja, daar zit zoveel dynamiek eigenlijk uh, in uh, ja, wat tussen mensen speelt. En uh, ja, je hebt het stukje uh, boven tafel en onder tafel. En dan uh, ja, in, in relatietherapie ja, er zijn er allerlei machten en krachten tussen mensen. Ik vind het prachtig om die boven tafel te halen die vaak onder tafel zitten. Ja. Wil jij de opvatting uh, dat uh, een relatie hebben zo ongeveer het moeilijkste is wat er is voor een mens?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 hierover nadenken, want het relatietipje dat is natuurlijk ook wel, ja, komt de meeste mensen ook wel heftig binnen natuurlijk, want iedereen heeft wel wat met zijn partner. ik bedoel, het is nooit 100% natuurlijk. Dus ik wou daar nog even op doorgaan, en dan gaan we aansluitend daar naar de aura lezen. Um, ja Rob, ik wou je even het woord geven, want jij kwam met een heel mooi idee om eens een nummer ja, te draaien. Ja, leuk hè, leuk. Ja, ik speel, uh, één keer per maand uh, speel ik uh, drums in de preesment, bij de protestantse kerk.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 ...via Goedemorgen Zandvoort aan de Zandvoortse bevolking. Het is een vrij jonge man, hoewel die 18 jaar dominee is hoor... ...maar in ieder geval hij oogt heel jong. Dus wie weet Rob, gooi eens een balletje op, misschien is hij er voor in. Ja, nou, wie Pre weet. Rijkt hij ook zo'n paar jurk aan. Het, en het, het, het, wordt, het wordt tijd dat er weer wat jeugd naar de kerk komt hè? Ja, precies. <lacht> misschien is dit wel de manier. Ach ja. Nou, we gaan even terug naar, naar Ineke...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 dus heb, heb je voor de luisteraars thuis, heb je daar een tip voor? Wat, hoe zij nou, als ze weer verliefd worden, hoe, hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Om, om dat, die res, dat respect voor het individu, zeg maar, te laten bij ja, waar de soost hoort.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 Als je ergert aan uh, je partner die de rotzooi achter zich laat slingeren de hele tijd. Ja, dat moet een vrouw zijn. I nou, dat hoeft echt <laughs> niet. Echt niet, Ries. <laughs> Wat is dit nou weer? <laughs> nee, je mannen werd er al in het voor. <laughs> Oké, okay, dit laat even rustig. <laughs> MV. Oké. <Okay. laughs> een partner. Eh... Um,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 Dus uh, als, je, als jij dat durft te zeggen, van daardoor voel ik me niet gezien of ja dat doet iets met mij, kan je daar meer rekening mee houden, uh, uh, dan, uh, dan kan ik er prettiger uh, mee opgaan. Dus dat is belangrijk, dat je dat, je dat zegt.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 En wat is jouw specifieke aanpak in deze relatietherapie? Uh, nou, vaak kijk, ik kijk eerst naar de communicatie. Want vaak uh, is er sprake van ruzie. Mm -hmm. En uh, dan moet eerst dat eigenlijk weer... Uh, uh,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 Om niet belangrijk genoeg gevonden te worden. Of in de steek gelaten te worden. Of uh, ja, daar uh, uh, ja, eigenlijk... Uh, de bindings- en verladingsangsten? Ja, ja precies. Ja. Dat ja. is heel dus, deep dus, down vaak. Dus gedrag wordt vaak bepaald uh, op oppervlakkig niveau uh, door dit soort diepere angsten. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je ja. moet eigenlijk als therapeut terug gaan herleiden waarom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 Uh, heeft hij dat als dirigent uh, begeleid. Het is een, de, een requiem uh, for Friends. En uh, hij heeft het uh, stuk geschreven als uh, requiem. Hij had uh, um, eerst de muziek samen met een vriend geschreven. En, en tijdens het componeren is die vriend gestorven. Hm. En toen heeft hij het tweede stukje het uh, nou, requiem gedeelte uh, ja. uh, geschreven zelf. En voor het die heet, vriend. Het heet La Crimosa. Ja.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 Dat je dat, ja, als je, als je ergens gaten hebt zitten, dan ben je echt ontvankelijk voor ja, zaken die, die binnenkomen en rechtstreeks binnenkomen. Dus als je, als je een aura hebt die niet helemaal gelijkmatig zeg maar, om je heen zit, maar zoals jij noemt gaten, hè, dat betekent dus dat er in feite op bepaalde plekken gewoon helemaal geen aura zit, hè? Ja.